Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee mannen moeten allebei twee jaar de cel in omdat ze meewerkten aan een aanslag rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. De zaak loopt al jaren. Het bedrijf werd afgeperst omdat ze drugs tussen een lading fruit bij de politie hadden gemeld. Bij medewerkers en familieleden van de directeur werden bomaanslagen gepleegd. De hoofdverdachte kreeg eerder al 19 jaar cel voor deze terreur. De twee mannen die nu zijn veroordeeld hielpen de aanslagplegers aan adressen van de familieleden van de directeur. De grens tussen Egypte en de Gazastrook is vandaag na een onderbreking weer open geweest om mensen naar buiten te laten. Vandaag mochten onder meer negen zwaargewonde Palestijnen naar Egypte voor medische hulp, vertelt correspondent Joost Scheffers. Iedere dag werd er door Hamas in Gaza een lijst verspreid door de grensovergang van deze mensen mogen vandaag de grens oversteken. En iedereen die op die lijst stond, maar om wat voor reden dan ook, de afgelopen dagen, die afgelopen weken kan ik beter zeggen, die oversteek niet heeft gemaakt, die mochten vandaag de grens over. Ook dropte een militair vliegtuig uit Jordanië vandaag medische hulp boven Gaza. Vier mannen in het Verenigd Koninkrijk moeten voor de rechter komen voor het stelen van een gouden wc. De verdachten zouden het ding van dik 5 miljoen euro bij een kunsttentoonstelling hebben meegenomen. Het is niet bekend of de wc-pot van 18 karaat goud, die bijna 100 kilo zou wegen, alweer gevonden is. En schokkend nieuws over de zeester. Hij heeft geen armen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de zeester eigenlijk alleen een kop is met een paar uitstulpingen. Deze wetenschapper legt op de Belgische radio uit... dat een eeuwenoude vraag is beantwoord. Waar zit nu eigenlijk de kop van de zeester? <lacht> en in het slecht verhaal gaan we nu al het antwoord verklappen. Namelijk, de kop is overal. De zeester is in feite een rondkruipende kop. En nog gekker, hij loopt eigenlijk rond op zijn lippen. Die lippen waren al oorspronkelijk die uitstulpingsgespaken gemaakt... voor de voeding, maar die zijn dan gerecycleerd geworden als pootjes. Dus die hebben nu een dubbele functie. Ja, hoe dit allemaal zo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 I'm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 Ja, viermans band geloof ik, Dat het vanavond eventjes zou moeten komen, maar helaas. Helaas. Anders hadden we net zo'n sfeer gehad als vorige week met Blanco en Mis. Dit was drukker. Dit waren vier, vijf man. En dan nog eens wij met z'n drieën. een gitaar, drums en saxofoon hebben. Ja, zoiets was het. Ik baal er enorm van dat ze er dus niet zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar helaas, we kunnen niet. Geef, geef die storm Kieran maar uh, de schuld in dit, uh, dit hele verhaal. Had even tegen hem gezegd dat hij even een rondje om moest lopen. Ja, ja uh, dat zat er natuurlijk ook niet in. Goed, uh, dat was even de bijdrage van Marcus van Damme. Die is uh, nu weer driftig bezig om dat uh, bij de volgende uh, uh, videoregistratie... allemaal wat beter te regelen natuurlijk. Maar goed, uh, we gaan straks in dit uur wel praten met Esme Gawler. Die kennen wij nog uit Drop Acta Cyclus.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 door onbewoonde vreemde steden en de zon verdrijft. En beheert als oud. Al Driving black hole to the sun No time to hide, no place to run It's tropical night Pacific beach That's where the angels reach We're too close above, power of love. Rise above, power of love. Rise above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 uh, in de loop van dit fijne nummer... Uh, eens met Essek Meegabeler contact zoeken. Want die uh, gaan we zo direct horen in de uitzending. Dit is aan de Maar met Johan Toe. Met uh, You Want To. Um, die single die werd uh, een paar weken geleden ook al gedraaid uh, bij vriend en collega Willem de Waard. Bij Radio Kapelle in het programma Smartfish. Elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2. Wie zat daar ook in in die uitzending? Esmee Gamelaar en die hebben we ook aan de telefoon. Goedenavond Esmee. Hey, ja. Yeah. Ja, want uh, ik weet dat jij een paar, uh, paar weken terug zat je bij collega Willem in uh, de uitzending.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 Oké, okay, dus, dus, dus, dus er komt nog wel wat, wat voorbij. Clips, ja. maken jullie die ook nog, of niet? Nou, dan moeten we moeten nog onze eerste videoclip maken. Ja? Ja. <laughs> ja die uh, willen we wel heel graag maken, maar die uh, zijn nog niet aan het doen,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 Nou, we zijn uh, ons Instagram is heel actief en uh, Spotify is ook natuurlijk heel actief. En uh, tegenwoordig kan ook wat wat TikTok filmpjes zitten, dus dat kan je ook goed vinden. Ja. <laughs> Gewoon als Panda Noir. Ja, uh, met, uh, met de aantekening dat er ook af en toe een X-je ergens wordt uh, gebruikt. Pandax Noir, yes. toch? Yes. Ja. Yes. Om het even wat makkelijker uh, te vinden. Goed, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Panda Noir met een uh, nieuwe single die morgen uitkomt. Hier is Oké. Okay.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 En ik hoor het PP feature nog zeggen op een gegeven moment... Pom, pom, pom, pom, pom, pom. bitter-sweet.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 Nacht redond Komt uit Utrecht En ze heette Rijk Met een R-E En dan een Y-C-K En de single heet Buitenaard Daarvoor hoorde je Pom met de Bittersweet En dit is Flora En dat nummer dat heet If I Want It To Can when I'm alone Look at what you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 Stop running up.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 While I know it can't be true Plastic soldiers in my stew reenacting Waterloo I cannot exercise flu Clean the dark shit up my shoes